terug in dit uh, tweede uur, dit tweede fabelachtige uur, wat uh, begonnen is met uh, Gangster. Het uh, was een samen project van niemand minder dan Daan van Putten. En uh, ja, tegenwoordig horen we verder niks meer van uh, Gangster. Kon ook niet anders. Het was een samenwerkingsverband. Maar ja, uh, Daan zal daar niet zijn. Hij is uh, wie bezig. En misschien dat dit ooit nog eens een doorstart uh, gaat vinden. Tegenwoordig is hij actief als coverband lid van, ja, van muziekmakers die nummers naspelen. Maar uiteraard is hij natuurlijk ook bezig in een echte band. En die band, dat is metalcore vrienden. Namelijk Pound, daar is hij bij actief. Dus wat dat er gaat, gaat het toch, gaat het toch wel redelijk goed met hem. Hij is actief bezig in de muziek. En daar houden we tenminste ten slotte van. Uh, ...over uh, muziek uit uh, de Eimond uh, gesproken. Dit komt ook uit de Eimond. En ik, blijf, ja, ik ben er toch wel uh, eerlijk gezegd... ...een beetje gecharmeerd van. Een band die opgebouwd is... ...rondom Nigel Wilberhorst... ...Rarely Alive. En zij gaan als het goed is... in ...komende maand uh, hun uh, nummers laten horen... ...in het patronaat. Dit is Familiar Stranger. Hallelujah. Just know that nothing you do will bring you closer to me. Ain't like a bitch it's a, a fucked up bitch. I'm bitch. A fucked up sword with a fucked up snitch. A fucked up head. Ja, ze konden nogal wat uh, stemmetjes opzetten, deze hieren van uh, Limp Biscuit En dat uh, was dus de hotdog van de hotdog flavored water. Ja. Yeah. Zo gaat het in het leven. En ik heb hem laten vertellen dat een, mens, een aantal mensen die dat concert vorig jaar hebben bezocht... ...dat die gewoon echt gewoon helemaal super kapot uit zeg maar, de voorstelling kwamen. Maar zo gaat het dan helemaal. Daarvoor hoorde je trouwens Ravolva met het, het, het nummer... ...dan moet ik weer eventjes gewoon fijn... ...het, het CD, Dead of Night. Ja, kan dat ook anders erg slordig van mij. Maar goed, dat had je gewoon kunnen weten. Uh, dat, dat is uh, zeg maar van het uh, album wat ze hebben uitgebracht vorig jaar, Light of the Night. Ik zei al, daarnet uh, hadden we dus uh, Nai in uh, de uitzending en uh, nu uh, is het dan tijd om toch uh, nog eens eventjes iets anders van ze te draaien. En dat is haast uh, klassiek, moet, je, moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Het nummer heet Essentials. Het programma heet Alternatief te zijn. Dus ook een beetje underground werk mag er wat dat betreft best wel in zitten. En als je denkt van, is dit het meisje wat ooit Blinded heeft gezongen? Jawel. Alleen dit is een hele andere kant van Fabiana Dammers. Ze heeft ook een underground nummer geschreven. En dat nummer, dat heb je nu net kunnen horen. Touch Me. Daarvoor hoorde je Shevsky, allemaal. En dat uh, heeft uh, te maken met het uh, nummer Essentials. Uh, ook van de gelijknamige EP. En het is heel erg leuk dat ik uh, dat uh, achter elkaar heb gedraaid. Want twee van die... Drie uh, leden van deze band, uh, Nasewski, bijzondere band trouwens, ik uh, ben toch wel erg gecharmeerd uh, nu ik uh, twee nummers al even geluisterd heb, zo even live op de radio. Robin Assen en uh, Robert Komer, die hebben namelijk iets te maken met, die Fabi met Fabiana Dammers, want zij, de tweeën, hebben uh, even in de begeleiding gezorgd, en dat is alweer van een paar weken terug, uh, bij een optreden in, het, uh, in de Stadsschouwburg van Almere. Het waterfront, daar waren die twee heren, Robben en Robert Komen, actief als ja, bandlid. En ik ga je verklappen, in november kan je ze nog een keer in die samenstelling zien, deze drie mensen. Dus uh, ik zou zeggen, wanhoop niet, want er komt wellicht nog een tweede kans. En Van Nashefsky, dat mij door Robert Komen is toegestopt omdat ik uh, kilometers heb uh, gemaakt... Voor een donderdag en een zaterdag om heen en weer te rijden. Vond ik het trouwens wel erg leuk en sympathiek van Robert dat hij dat gewoon deed. Uh, is natuurlijk wel de bedoeling dat we daar wat meer gaan draaien. Want uh, ja, het is uiteraard zeer geschikt materiaal om hier te mogen draaien bij Alternative FM. Elke donderdag met Marcus van Dam, die er alleen vandaag niet is. Want hij had een plus in Duitsland, dus ja, kan gebeuren niet waar. Winnaars ook uit een voorronde van de. Nee, sterker nog, wij zijn als beste runners-up in de finale terechtgekomen ooit. En dat was vorig jaar bij de Rob wordt. Maar ik bleef, blijf dit een waanzinnig mooi nummer vinden van Wave Zero. En dat nummer dat heet uh, natuurlijk. Dat heet natuurlijk. Secure the Shadow. Ouch. The light that is not light is here to flush you out with your own fear. You hide, you hide, but will be found. Release your grip without a sound. Still life, immolation. Still life, infamy, hallucination. I'll <laughs> be We'll Zo, en volgens uh, velen uh, was dit uh, toch weer uh, de aangename terugkeer van uh, Metallica. In 2008 uh, bra brachten ze de Death Magnetic uit. En het was uh, wel heel duidelijk uh, te horen dat het weer volgens de velen, <coughs> volgens de velen toch wel weer uh, de ouderwetse Metallica moest zijn. Kikkerie me dat betekent dat er zo af en toe nog wel eens spontane uh, kuchbuien hier uh, voor de radio uh, zijn. Uh, daarvoor hoorde je, en dan moet ik weer even heel goed nadenken wat uh, we toen uh, hadden gedraaid volgens mij... Uh, Wave Zero inderdaad, met Secure The Shadow. Vorig jaar uh, waren ze ergens uh, runner-up, maar doordat ze de beste runner-up uh, waren... mochten ze meedoen in de finale van de Rob Agda Award, daar wonnen ze helaas niet geloof dat ze tweede of derde werden. Uh, zo slecht hebben ze er dan ook niet vanaf uh, gebracht. Maar heel apart is het wel. En zeker als uh, Tom Gaasbeek uh, een aantal dingen gewoon sampelt. En uh, dat doet hij dan ergens op een, uh, ja, op een schijnbaar, op een simpele telefoon. Dus zo uh, schijnt hij te werken. Maar het is wel heel erg bijzonder en heel erg mooi om uh, naar te luisteren. Eerste uur had ik iets van de los, maar toen moest ik hem breed afbreken vanwege het nieuws. Maar nu de herkansing, en dan gaan we het gewoon hebben met een ander nummer van ze, namelijk Lact. We're maar even op uh, goed geluk hopen dat ik uh, dus nu uh, de juiste Rage Against the Machine in de... In de uh, nou, dus niet. Maar goed, hij is wel leuk. We gaan hem nog een keer horen. Maar voor de mensen die het duidelijk hoorden, dit was natuurlijk killing in the Name of Some of those that work Are the same that bar crosses Some of those that work forces Are the same that bar crosses Some of those that work forces Draw the same that bar crosses uh! Killing in the name of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 Dat was een Killing in the name of van uh, Rage Against the Machine. Ik zag iets uh, voorbij schieten van de week op televisie over protestzongs. Nou, dit was er toch wel duidelijk heen. En zeker als je de toestand in de wereld daar nog eens een keer eventjes bij bedenkt: namelijk Libië. Daar hebben we het over. Tot aan het nieuws en tot aan het eind van dit uh, programma gaan we deze uh, van de editors er nog eens even doorheen gooien met uh, papillon, wat mij betreft. Graag tot volgende week. En anders tot aanstaande zondag tussen 12 en 2 in een nieuwe aflevering van de Muziek Boulevard. Dag hoor. Make your You're my own papillon. The world turns too fast. Feel love Kicks like a sleep twitch My papillon like a sleeve twitch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 Trump kan, als het nodig is, evacuees aan boord nemen. Ook andere Europese landen en de VS evacueren hun burgers uit Libië. Roemenië en Bulgarije mogen voorlopig niet toetreden tot het Schengengebied... waarin de onderlinge grenscontroles zijn afgeschaft. Dat hebben de verantwoordelijke EU-ministers in Brussel bepaald. Volgens de ministers hebben de twee landen nog te weinig vooruitgang geboekt... bij het bestrijden van corruptie en criminaliteit. Aanvankelijk zouden Roemenië en Bulgarije dit jaar toetreden tot de Schengen-landen. Maar de EU stelde dat vorig jaar voor onbepaalde tijd uit... vanwege de corruptie en de criminaliteit in de twee landen. Roemenië eiste vandaag een nieuwe datum, maar de EU weigert zich daarop vast te leggen. In Afghanistan is de christen Said Moussa vrijgelaten. Vorig jaar werd Moussa opgepakt omdat hij zich had bekeerd tot het christendom. Begin deze maand was er nog een gerucht dat hij zou worden opgehangen. Volgens de Nederlandse christelijke organisatie Open Doors is Moussa inmiddels uit Afghanistan gevlucht. Een andere Afghaanse christen zit nog wel vast. De ChristenUnie eiste tijdens het debat over de politiemissie in Kunduz dat het kabinet zich zou inzetten voor de twee mannen. Na beloftes van premier Rutte ging de ChristenUnie akkoord met de missie.